Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Apothekers houden zich niet aan de regels voor uitgiftige gesprekken, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Sinds 1 januari zijn apothekers verplicht patiënten die medicijnen komen halen... te vertellen over bijvoorbeeld risico's en bijwerkingen van medicijnen. Maar uit steekproeven van de bond bleek dat bijna geen enkele apotheker zich aan die regel houdt. Ze vertelden niets over bijwerkingen of zeiden zelfs helemaal niets. In de Haagse Schilderswijk wordt voorlopig geen enkele demonstratie meer toegestaan. Dat heeft burgemeester Van Aertse gezegd. Hij denkt aan een verbod van twee maanden. Van Aertse zegt de betogingen met pijn in het hart te verbieden omdat het ingaat tegen democratische principes. Maar hij zegt dat hij de Schilderswijkers wil beschermen tegen radicalen van verschillende kanten. Van Aertse overleefde in de gemeenteraad gisteravond een motie van wantrouwen van de PVV. Steeds meer medewerkers van Nederlandse universiteiten komen uit het buitenland. Een derde van hen heeft een buitenlands paspoort, zegt de Nederlandse Vereniging van Universiteiten in de Volkskrant. Bijna de helft van de promovendi is geen Nederlander. Vooral technische vakken zijn populair bij de buitenlandse academici. Het openbaar vervoer in de grote steden is aanzienlijk veiliger geworden sinds de invoering van de OV-chipkaart. Blijkt uit onderzoek van trouw in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Over de chipkaart werd in 2009 in die steden ingevoerd. Sinds die tijd zijn er vooral minder zwartrijders en daardoor is er minder agressie. Volgende bericht laat even op zich wachten, maar daar is het dan. De oudste inwoner van Nederland is overleden. Egbertje Leutzer de Vries uit Havelte is gistermiddag overleden, meldt RTV Drenthe. Ze is 111 jaar oud geworden. Egbertje Leutzer de Vries werd geboren op 22 oktober 1902. De laatste 12 jaar van haar leven woonde ze in een verzorgingshuis. Leutzer de Vries zei dat een van haar geheimen een gekookt eitje bij het ontbijt was. Het weer opklaring, maar ook af en toe een bui. Vanmiddag mogelijk ook onweer en hagel. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam bij Zoeterwouden, 2 kilometer. Na een ongeluk op de A16, vanuit Breda naar Rotterdam, bij knoppen Terbrechtseplein, 4 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En na een ongeluk op de A20, van Gouda naar Hoek van Holland, bij Rotterdam-Prins-Alexander, 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Sea and send, waters and shells, the golden frame of you. Gels, the golden frame of your hair. Drops, clear crystal drops are going. zo zoet, deze muziek. Heerlijk. Nicola ja, Nicola was dat. Ja. Sea and, send and uh, ja, een Ja, lekker nummer dit. Ja, he, helemaal goed. Ik, ik heb trek in honing ineens, uh, Alco. Nou. Ja. De <laughs> Taste of honey. Herb Albert en de Tiguana Bras. was dat? De Taste of Honey met de Herb Elbert en de Bras. Ja, vrolijke klanken zijn dat, Charles, maar een vrolijke naam vind ik de Duitse formatie Tok Tok Tok. Ja, we zijn klinkt. er als de kippen bij. Er zijn er me. als de kippen bij, ja. <laughs> Maar deze Duitse groep heeft mooie muziek gemaakt. De, de groep bestaat niet meer, een fantastische zangeres, waarvan ik even niet op de naam kon komen, het spijt me. Mm -hmm. En ik heb gekozen voor een van hun laatste cd's die ze gemaakt hebben, Curse with Strings. Ja. En uh, dan wordt de begeleiding gedaan door het Noord-Duitse uh, ja, symfonieorkest, geloof ik. Somebody's love me. Somebody love me. Somebody loves me. I wonder. Ja, we staan met onze voeten in de branding, luisteraars, hier bij uh, het Zandvoortse het Strand. Twee uur lang de mooiste muziek. Zandvoort. Twee uur lang de mooiste muziek, u hoort het, luisteraars. Uh, en dat is uh, al uh, vele jaren hier het geval. Want ik heb begrepen, Auco, dat uh, het jazzprogramma een van de oudste programma's is. Zo niet het oudste programma van ja, Zierven en Zandvoort. Ik geloof het ook, ik geloof wel het 25 jaar uh, is of zo, toch? Ja, ja. Hey, ehm. Um, een, een dame had jij weer... Ja, ik, ik denk we moeten het een beetje afwisselen. Uh, we doen eens wat uh, instrumentaals. en uh, ja, Toen is mijn oog gevallen op Regina Carter. Ja. Violiste. Cello speelt ze ook. En uh, die heeft een cd gemaakt. Paganini, After a Dream. Ja. cd uit, ik moet even kijken wanneer... Uh, 2002. En ja, er staan hele mooie nummers op. En ik, ik, ik, uh, ja, ik kies het nummer Reverie. ...merkt mijn collega Auko uh, zojuist op dat je uh, uh, als het om viool gaat... ...dat niet zo vaak hoort in de jazz. Steven Carpelli is daar wel een voorbeeld van... ...en dit was ook een heerlijk nummer met uh, zwingende vioolmuziek. Ik roep het nog maar even luisteraars, ik heb het in het eerste uur ook al gedaan... ...maar uh, aankomende dinsdag uh, in Vijfhuizen, live muziek buiten... Dus als u nog lekker vakantie heeft en u wilt lekker genieten van uh, een heerlijk avondje muziek buiten, dan kan dat op 12 augustus dinsdagavond vanaf half acht in het André Kuipersplein in Vijfhuizen. Daar treedt Desiree Tegelaar op, samen met Joop Werkhuizen. Uh, zij zingen allemaal uh, heerlijke muziek uit de jaren 60, 70... en uh, ja, ook misschien nog wel een actueel werkje. Dus uh, genieten. En uh, ik zou zeggen, kom daar maar zo anders gezellig naartoe. Uh, ik hoop dat het weer natuurlijk een beetje mee zit voor, uh, voor hun. Maar uh, in ieder geval duim ik. En uh, bij deze heb ik daar nog weer even aandacht aan. besteed. Aankomende dinsdag vanaf half acht in het uh, André Kuipers-Prieel. We gaan verder met een lekker zwingend stuk van George Benson. En uh, nou, die uh, staat garant voor zwingen. Uh, just One of Those Things. It was just one of those things. Just one of those crazy flings. One of those bells that now and then ring. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flies A trip to the moon on customer Wings Just one of those things If we thought a bit of the end of it When we started painting the town We had been aware that our love affair Was too hot not to go down So goodbye, hear, and amen then it was great fun but just one of those things <laughs> Just one of those things. U luistert nog altijd luisteraars naar CFM Jazz bij uh, CFM Zandvoort. Alco. Ja, Dexter Gordon, ik heb het al eerder gezegd. Uh, ook weer een prachtige uh, uh, LP. Getting Around, Who Can I Turn To. turn to. Nou, in ieder geval als om goede muziek gaat, naar mijn collega Auko Beuging. Ja, hey, en als je dacht wat klinkt er een mooie vibrofoan tussendoor, dat was Bobby Hutchinson. Oké. Okay. ook een hele bekende jongen op dat vlak, he. Ja. Prachtige LP nog steeds, he, in die tijd, 1965. En eh, ondertussen voelen wij ons goed, feeling good, en... Eh, dat is niet zomaar uh, uh, uh, alleen maar dankzij de muziek die we zojuist allemaal gehoord hebben. Maar ook uh, met wat ons te wachten staat op, uh, ja. op Harlem Jazz. Ja, ik zou iedereen aanraden om op uh, internet even het programma na te lezen van uh, uh, Harlem Jazz and More. En ik zag dat bijvoorbeeld dat op 16 augustus uh, s'avonds uh, Oletta Adams optreedt met het... Uh, Concertgebouw, jazzorkest. Dat zijn niet de eerste en de beste, natuurlijk, zoals die kennen we. Ja. Dus Wij vroegen ons net al af samen. wat moet dat niet kosten? Ja, het is een gratis festival in Haarden. En als ik ja, even kijk ja. welke namen er staan. althans, dan noem ik alleen maar de namen die mij aanspreken. Gaar Dunor, Sabrine Stark. Madeleine Bell. Kapok. Benjamin Herman. Uh, Ma Michiel Borslap. Ja. Nou, dat en niet te vergeten, Ollette Adams. Ja, en als ik eigenlijk eerlijk ben. Er speelt ook nog John the Revelator. <laughs> dat vind ik ook heel mooi. Oké, okay, dat is toch uh, blues? zo? Ja, een beetje blues, een beetje Fleetwood Mac-achtig. Ja. ja, echte blues, zou ik maar zeggen. Ja. Maar uh, ja, daar hebben we niet allemaal de muziek voor de pak. Maar Olette Adams hebben we wel voor de pak hier. Feeling Good. Birds high, you know how I feel. Sun in the sky. Don't Is a gonna Ja, dat klinkt uh, Als je klinkt toch zo'n uh, zo verdette uh, op zo'n festival kan binnenslepen... en dan nog met zo'n geweldig orkest erachter. Ja, dat is pop. Dat is helemaal goed. Uh, ik, ik wou nog eventjes tussendoor, uh, als jij het goed vindt... Uh, uh, een beetje pop-jazz nummer draaien. Uh, dan heb ik het over uh, Blad Sven en Tiers, uh, Bloed, zweet, en Tranen... niet André Hazers, want die, uh, die zingt ook over Bloed, zweet en Tranen... Maar Bloodshed and Tears is natuurlijk een uh, Amerikaanse groep... die uh, furoren maakte in de 70e jaren. En uh, dit is een, een mix van pop en jazz. Spinning Wheel. Been be a painted pony on the spinning wheel Nou, eindigen we nog met een walsje. André, ja, André Rieu ook nog binnen. Ja, schitterende <laughs> muziek. Ja. ja, je noemde net al Chicago ook. ook een geweldige groep. Ja, ja, mooie cd uitgekomen onlangs weer. Live in Japan. Uh, fantastische cd. Van Chicago? Van Chicago. Oké. Okay. Ja, het zijn oude opnames. Het concert is, zeg ik ook, uit de 70er jaren. Maar het is weer met, uh, met digitaal uh, met, ja, aan de slag gegaan. Dus je weet hoe mooi het dan kan worden. Helemaal opgefrist. Ja. Jij. hebt... Ja, ik heb hier een heel dik boek voor me liggen. The, The Penguin Guide to Jazz Recordings. Ja. En als je dat openslaat, en dan, dan zie je altijd een bepaalde categorie. The Core Collection. En ik heb hem opengeslagen bij Art Farmer. Daar heb ik al iets meer van gedraaid. En dan zie je dat de cd die echt op één staat, of LP moet ik weer zeggen... is Portrait of Art. En daar speelt hij samen met Hank Jones op piano... Roy Hines op drums en Edison Farmer op bass. The Very Thought of You. CFM Jazz bij CFM Zandvoort luister, start, luistert u naar. En Auko, ik ga jou even op jouw wenken bedienen. Als jij het goed vindt. Eh, met het volgende nummer. Heeft iemand een idee wat voor tijd het is? Does anybody really know what time it is? Chicago. As We weten ondertussen wel hoe laat het is. 11.48 uur om precies te zijn. Dat betekent dat we nog een, een kleine 10 minuten te gaan hebben, we, Alco. Ja, gaan we doen, hè. Ja, Chicago, fantastische, fantastische band. Nou, vooral de eerste uh, LP's die ze maakten. Later zijn ze toch een beetje afgezakt naar het bedenkelijk niveau, vond ik. Maar die mm -hmm. eerste tijd, top. En met die blazers erbij, ja. fantastisch. Nou ja, ja, bedenkelijk niveau, het is een heel andere soort muziek geworden. Uh, met die Pieter Cetera als uh, liedzanger, ja, meer, meer, uh, meer popmuziek nou. Ja, maar in, zeg maar, na uh, Chicago 10, geloof ik... Uh, Hadden we het wel gezien, toch? Het <laughs> rijmt ook nog. Ja, het rijdt voor iets al. Dus iets grappigs vind ik zelf. Ik, ik werd laatst attent gemaakt op een uh, cd. The Great Voices of Harlem. Nou, Harlem kennen we allemaal natuurlijk als een wijk in New York. Waar uh, best wel wat jazzmuzikanten vandaan komen. Mm -hmm. En dan zou je natuurlijk denken, dat is een cd die is opgenomen in Amerika. Nou, vergeet het maar, want deze cd is opgenomen in Stokkerauw. De vraag is natuurlijk waar ligt stokserijen. Oostenrijk. Ja, bij Wenen. De, je ja. bent vast geweest. <laughs> ja, en daar woont iemand Paul Zauner. Heet de beste man een ja. varkensboer. Ja. Die trombone speelt. En hij is leider van Paul Zauners Blue Brass Band. Ja, Oké. Okay. Hij organiseert ook wel eens jazzfestivals. En het is hem gelukt om met zijn band met grote jongens te spelen. Ja, onder andere Gregory Porter en van de cd Great Voices of Harlem Somewhere Over the Rainbow. Gregory Porter. Star, and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where. varkensboer in de buurt van Weenen al niet voor kan zorgen, maar niet een pot goud aan de uit van de regenbogen. Ja. Maar mooi, mooi nummer, prachtig. Uh, jij had ook nog iets klaarstaan van, en daar moet ik eens even spieken, hoor, want ik heb het voor je opgezocht. Eh... Uh, ja, A Slow Hot Wind, dat is de titel in ieder ja, geval. Benjamin Herman. Oh, Benjamin Herman, oké. Okay. Trio. En uh, ook die spelen op het uh, Harlem Jazz Ik volg volgens mij 15 augustus om 10 uur s'avonds... op het Nieuw Koningsplein. En dat, dan moet je er eigenlijk bij zijn, hè? Benjamin Herman. Nou, het is het Nieuwe, nieuwe Kerkplein. Het Nieuwe Kerkplein, sorry. Ja. Uh, dat is in de buurt van uh, ja, de Grote Houtstraat. Als je zo bij het Houtplein de Grote Houtstraat inloopt... en je slaat uh, het eerste straatje rechtsaf... of het tweede straatje rechtsaf is ook goed, dat is de Kerkstraat. En je loopt hier uit, dan kom je dus bij de kerk terecht... en achter de kerk is het Nieuwe Kerkplein. Het nieuwe en Kerkplein en dus. Ja, en daar gaat het allemaal plaatsvinden. De meeste jazzmuziek vindt daar plaats. En op de, op de grote markt, zeg maar. En de, de oude groenmarkt. Ja, daar heb je toch wat meer blues en pop. En, uh, en allemaal dat soort uh, ja. invloeden, zeg maar. 15 augustus, 10 uur s avonds. Uh, dit nummer, uh, kan je er nog iets verder over zeggen? Ja, volgens mij is het van zijn laatste cd. Samen met uh, Daniel van uh, uh, Picard of zo. Okay. Dat is een zanger, volgens mij. Maar mm -hmm. ik weet niet of het eerste nummer... Ik dacht dat het een instrumentaal nummer was. Uit mijn hoofd. Oké. Okay. Zitten we weer op. Jammer, Zit, hè? Jammer. Het gaat elkaar zo snel voorbij, luisteraars. U heeft geluisterd naar uh, Jazz bij ZFM Antwoord. Mijn collega Alco Beuving. En uh, ja, mijn en, naam is. En onder de tonen van. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.